Marian Hageman met het NOS-journaal. Syrië wil pas een einde maken aan het geweld als de oppositie als eerste de wapens neerlegt. Dat staat in een brief aan de internationale gezant en bemiddelaar Kofi Annan, die in handen is van het persbureau EP. Damascus vraagt Annan om een garantie dat er een eind komt aan het geweld van de oppositie. In ruil daarvoor garandeert Assad zijn tegenstanders volledige vergeving. De Verenigde Staten en Europa hebben de Syrische president opgeroepen om zelf als eerste het geweld te staken. Rusland, dat geldt als een belangrijke bondgenoot van Damascus, wil dat alle partijen tegelijkertijd stoppen met vechten. Kofi Annan stuurt morgen een team naar Syrië om opnieuw te praten over een oplossing van de crisis. De nieuwe PvdA-leider, Diederik Samsom, streeft ernaar de PvdA weer de grootste partij van het land te maken. Op het congres van zijn partij zei hij dat hij een stem wil geven aan de meerderheid in Nederland die wil dat het anders gaat dan het kabinet Rutte wil. Hij kondigde bovendien een offensievere oppositie aan. Samsom sprak in Rotterdam een buitengewoon PvdA-congres toe dat hem officieel bekrachtigde in zijn nieuwe functie. Samsom begon met een dankwoord aan zijn voorganger Job Cohen. Hij prees Cohen onder meer voor zijn waardigheid. Wit-Rusland heeft een van de twee mannen terechtgesteld die veroordeeld waren voor de aanslag op de metro in Minsk vorig jaar. Bij die bomaanslag kwamen 15 mensen om het leven. Het lot van de tweede ter dood veroordeelde is onduidelijk, maar volgens Russische media is ook hij geëxecuteerd. Wit-Rusland is het enige Europese land waar de doodstraf wordt uitgevoerd. Zo'n 160.000 mensen hadden een petitie ondertekend. waarin werd gevraagd de executie van de twee veroordeelden te verhinderen. Mijn gratieverzoek werd eerder deze week door president Lukashenko afgewezen. Het weer. Vanavond en vannacht geregeld tot regen of motregen. Morgen bewolkt met verspreid over het land buien. Het wordt 9 graden aan de kust en 12 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.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 Ja. Vrijdagmiddag, jouw radio staat op CFM Zandvoort. Dat betekent dus dat nu de Euro Breakdown voorbij gaat komen. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze voorbij. De beste 40 platen van Europa. Dat alles alweer in de 22e jaargang van deze lijst. Aflevering 11 van 2012. En vandaag weer de 16e maart van 2012. In de lijst ook 16 stijgers, twee zittenblijvers, 19 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat drie platen uit de lijst moeten verdwijnen. Avicii doet dat met levels. Hij stond er 18 weken in. 17 weken voor Rihanna, you're the one. En 16 weken voor de Crystal Fighters in the Champions Sound. Een goede week weer voor Chris Brown. de week zat hij al bij de snelste stijgers. Nu weer. Deze keer gaat hij zelfs 10 plaatsen omhoog met Turn Up The Music. De snelste daler is in handen van Adele. De Turning Tables die zakt er namelijk 9. Langs genoteerd, daar beginnen we straks gewoon mee. Die zak namelijk wel naar de laatste plek. Van 39, zak het naar 40 in de 17e week. Jason De Hulo met die mooie simpel van uh, Tattoo, Time for Africa. Daar staan de single Fight View dus alweer 17 weken in de lijst daarmee. Daar langs genoteerd, de plaats van allemaal. Vanuit Jason De Hulo gaan we op weg naar de eerste binnenkomer van vandaag. Die vinden we dan op plek 37. En dat is een uh, Nederlands tintje zit aan die plaat. Welke plaat dat is, dat hoor je dan straks beginnen de lijst onderaan bij Jason de Rulo. Euro breakdown op vrij breakdown op Engels. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's better net of Frank. Deze week in handen van Jason Derulo en Fight for You met 17 weken is hij de langst genoteerde plaat van allemaal. <kijntje> dus we slaan er even twee over: Spencer Hill en Nadia Ali. Believe het zakt van 33 naar 39 en van 34 zakken naar 38 in de week. Katie Perry, the one that got away. En Nederland die is trots op veel van haar exportproducten, en een daarvan verdient toch wel een speciaal plekje in ons muzikale hart. Namelijk onze trend en house muziek die over de hele wereld verspreid wordt. En de concurrentie daarmee flink te weet te krijgen. namens namen als Verikosse, Armin van Buuren en natuurlijk DJ Chesto die vliegen de hele wereld over. En zijn iedere keer druk bezig onze naam in de trends en house muziek hoog te houden. Maar dat kunnen we blijkbaar weer uit de nieuwe productie van Sandro Silva en Quintino. En je moet wel erg zelfverzekerd zijn wil je een plaatje epic gaan noemen. Dus Silva en Quintino die hebben hier alle recht toe. Ongeveer twee minuten opbouw, trek een gruwelijke drop waar je u tegen zegt. Een plaat in wording, een hit in wording, dat staat wel vast. En de vraag is, hoe ver gaat deze plaat nog naar buiten? Europa is al helemaal om voor deze plaat van de Nederlandse bodem. En wordt dit ook nog eens een hele wereldhit, aan het handen van Quintino en Sandro Silva. Als dit de single AP. van Nederland Bruno Mars It Will Rain. In zijn 16e week zakt hij vier plaats van 32 naar 36. En de volgende binnenkomer is ook weer een plaats van Nederlandse bodem, want dat het ons een Nick van der Walt voor de wind gaat, dat is nog zachtjes uitgedrukt. De wereldberoemde DJ uit Spijk en Isamon... ...vorig jaar een Grammy voor zijn remix van Madonna's Revolver. Nu ook alweer genomineerd zelfs van een tweede Grammy... ...voor de bewerking van de van de Leona Lewis. En bovendien schoot Everjack vorig jaar ook nog eens van plek 7... ...na plek 7 in dat DJ Mac 100. Dat alles net ondernamen als Avicii en deadmau En toch was het lang wacht op de ware opvolgens... ...van zijn 'Take Over Control... Hoewel Selecta en No Beef zonder twijfel ook fantastische bingers waren. Nog meer faam staat Everjack te wachten nu hij zijn uh, nieuwe single Can't Stop Me uitbracht in samenwerking met de trio Sermonologic. DJ's als David Ketta en Chester voegden de track onmiddellijk toe aan de playlist zodra ze een promo in handen hadden. En als je hem helemaal al gehoord hebt, dan uh, kan je ook niet anders zeggen dan Can't Stop Me nou een regelrechte rammer is. En dat ook dit weer een grote clubhit moet gaan worden voor Everjack. Nu dus samen met de jongens van Sermonologic en... You can't stop me now. We, We never broke Op de radio Kill My Boyfriend In de tweede week gaat ze omhoog van 38 naar 33 De laatste binnenkomen vinden we dan op plek 32 Het studioalbum Future History van Jason De Hullo Staat vol met nummers voor de muziekliefhebbers Van de clubbanger Don't Wanna Go Home In de radio -vriendelijke It Girl and Fight For You Komt Jason nu met een verrassing Hij mag hem wel vaak gebruik maken van samples uit oude hits of hitformules Zoals een alom bekend fluitje of een Red One productie. Het nummer Breeding kent geen van deze voorgaande formules. Breeding kent ook wel een producer van naam en famo. DJ Frank E. heeft voor de beat gezorgd. Die veel weg heeft van de Eurodance scene. Perfect voor de club dus zou je zeggen. Nou ja, Breeding is daar waarschijnlijk net iets te soffen om een echte clubbanger te worden. Anders heeft de plaats wel iets anders wat aangenaam deed verrassen. Namelijk originaliteit. Dit komt mede door de refreinen waarin er op de achtergrond allemaal stemmen zijn te horen. Stemmen die de sfeer van Breeding alleen maar bekrachtigen. Eindelijk heeft Rulo met een uniek, goed geproduceerde track die geen sample kent en hit in handen. Hij is namelijk de hoogste binnenkomer in de 11e aflevering alweer van de 22e jaring Euro Breakdown. Op nummer 32 komt hij binnen op 16 maart 2012. Jason Rulo en Breeding. Miss binnenkomen van vandaag is van Jason De and en Breeding. Kijken wij achterom de lijst. Vinden we dan op plek nummer 40 ook Jason Rulo. Fight for You zakt in de 17e week van 39 naar 40. Van 33 zakken naar 39 in de 11e week. And Hill en Nadia Ali. Believe it. Katy Perry, the one that got away, zakt van 34 naar 38 in haar 16e week. Cortino en Sandro Silva AP komen nieuw binnen op 37. 36 is voor Reno Mars. It Will Rain zakt 4 plaatsen in zijn 16e week. Timmy Tampa, STDL, The Love Suicide, staat 14 weken in de lijst. Zakt van 27 naar 35. En uh, Sermonologic. Start Stop Me Now Opnieuw binnen op 34 33 is voor Natalia Kills Kill My Boyfriend gaat 5 plaatsen omhoog in haar tweede week En Jason Ulo Breeding is de hoogste binnenkomen Dus op plek 32 31 is voor Coldplay en Charlie Brown In de 15e week zakken zij van 25 naar 31 Straks gaan we even kijken wat het weer gaat doen het komende weekend. Eerst heb ik voor jou nog de nummer 30 in handen van Emily Emily Sandé. Niks Ami kwam vorige week binnen op 35. Stijgt deze week door naar nummer 30. voor uh, GFN, GFN. Westkust weerbericht. Na een lenteachtige donderdag, de zon scheen gisteren volop en het werd in de regio zelfs 16 graden. Ziet dit weerbeeld er op deze vrijdag toch wel even wat anders uit. Bewolkt, nevelig, maar vanmiddag ook wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 11 graden vlak aan zee en in de bewolkte gebieden. Een graad op 15 wordt het waar de zon wel volop kan gaan schijnen. Windwijd uit Zuidwesten overwegend matig van kracht. Naast in de komende nacht is het vrij helder en er is zelfs lokaal kans op van mist. Het blijft droog in een matige zuidwestelijke wind. De temperatuur daar ongeveer 5 graden. Morgen overigens dan weer de wolkenpanier hier en daar zelfs een buitje gaan vallen. Met wel eens bij een zwakke zuid tot zuidwestelijke wind. De temperatuur morgen wel lekker hoor. Het wordt een graadje of 12. Zondag starten we dan met veel bewolking en een enkele bui. Maar in de middag blijft het droog en dan zien we zelfs af en toe de zon voorbij komen. De temperatuur de een maximale 10 graden en toch alles bij een matige westelijke wind. Heb ik nog geen waarschuwing voor je? Er wordt namelijk op snelheid gecontroleerd in de regio en wel op de A9. En de A9 dat is Haarlem richting Alkmaar en de staat hoogte van hectometer 48.7. En dat is net voor het knooppuntvelse. Het, het ritme van Van Ladies and gentlemen, let's go! Hit it! Naar en veren met de lijst van Europa, de nummer 29, 4 East Movements, en Justin Bieber. I'm gonna live my life, no matter what we party tonight, I'm gonna live my life. I know that we gon' be alright Yo, hell yeah, dirty bass Ghetto girl, you drive me crack Hell yeah, dirty bass Yo, yo This beat make me go wild This ring make me fall down I party hard like carnival Let's burn this mother damn This bass make me go ape These girls circuit so late Yo, that's hella cake with a cat shake I got dough down the bank yeah. Oh, oh, oh, my dirty Oh, you better like that Work that back. Let me get that. Get your ass on the floor. geleden kwam ze daarmee de lijst van Europa binnen. Vorige week stond ze nog op 29, deze week omhoog naar 26 voor haar de vierde plaatsen winst. Slaan er een paar over, komen dan bij de man die uh, een tijdje geleden nog zijn uh, ex-vriendin, ja, een paar jaar geleden is het alweer trouwens uh, 2009, toen haar, zijn huidige vriendin, nu uh, toch wel ex-vriendin uh, Rihanna, in elkaar geslagen heeft. En een paar weken geleden dopen ze trouwens weer met z'n tweeën de studio in om daar een nummer te maken. Rihanna en uh, Chris Brown. And Chris Brown already met Turn Up The Music. Vandaag gaat van 31 naar 21 en heet Chris Brown, Turn Up The Music. En als wij nog eens even achterom kijken, vinden wij op 30 5 plaatsen Winst in de tweede week van Emily Zandé, Next To Me. Voice Movement samen met Justin Bieber, Live My Life in de derde week omhoog. Van 30 naar 29. In de e week vier plaats, Vlies van 24 naar 28, Etcheran en zijn Lego Hals. Watcher The Easy Way Out, staat 14 weken lijst gaat van 22 naar 27. In de vierde week van 29 naar 26 Birdie People Help the People. Van Jean-Paul She Doesn't Mind zakt vijf plaatsen in zijn dertiende week naar 25. 7 plaatsen verlies naar 24, zakt zij Aura Dione en Geronimo in de 14e week. Lady Gaga staat met Mary the Knight over 11 weken in de lijst, zak van 21 naar 23. En zakkend van 13 naar 22 met 9 plaatsen. De snelste dalen, Adele en Turning Tables, wel alweer 15 weken in de lijst terug te vinden. Gevolgd meteen dus door de snelste stijger van 31 naar 21 in de derde week. Chris Brown en Turn Up the Music. We gaan even lekker naar een Summer Paradise. Simpelplein en Caneen zingen over dat Summer Paradise in de derde week van 28 omhoog naar plek nummer 20. My heart is way your name is written in the same Niks gehoord van die mensen. Totdat ze in één keer kwamen met een grote hit. En nu blijven ze ook wel lijkt wel. Want de hit is alweer de volgende. Train en drive-by. In vierde week gaan ze omhoog van 26 naar 19. Voor Simpelplein en En Summer Paradise gaat nu drie weken in de lijst, gaat omhoog van 28 naar 20. Op weg naar het nieuws van vier uur. Daarna ben ik nog een uur lang bij je. Tellen we af naar de nummer 1 van Europa. In welke plaat dat is. Dat hoor je natuurlijk even voor de klok van vijf. Eerst gaan we nog even de skippieballen erbij halen. Ze zakken wel trouwens van 10 naar 18. Vooral alles in de dertiende week de CDO-killers en de Oot to toe de baan <middels>